Ik zal ook in het kort een samenvatting geven van de preek in het Nederlands. We hebben de eerdere preken gesproken over het gezinsleven. En wat de rechten zijn van de vrouw en wat de rechten zijn van de man. En wat zij beide moeten doen om te zorgen voor een goede sfeer binnenshuis. Vandaag heb ik ervoor gekozen om de beide ouders, de moeders en de vaders, een aantal adviezen te geven, omtrent het opvoeden van de kinderen. Want één ding staat vast, je kunt niet spreken van een succesvol gezin, alleen als de ouders, naast het feit dat ze de rechten van elkaar in acht nemen, alleen als zij ook erin geslaagd zijn om hun kinderen naar behoren op te voeden. Of beter gezegd, volgens de islamitische richtlijnen. Alleen dan kun je spreken van een succesvol gezin. En ik ben het eens met degene die zeggen, het is natuurlijk geen makkelijke taak. Het opvoeden van je kinderen is een lastige zaak. Het vergt tijd, het vergt inspanning. Maar je moet het wel over hebben voor je kinderen. Dat je ook de nodige tijd daarin steekt. En dat je ook daarvoor de nodige inspanning levert. En vooral in deze tijd waarin wij leven wij worden omgeven door allerlei negatieve invloeden. En daarom is het belang nog groter om de nadruk te leggen op het opvoeden van onze kinderen. En dat wij die kinderen één ding meegeven namelijk de islam. Want dat is hun redding, dat is hun verlossing. Als je vandaag de dag om je heen kijkt als een van onze kinderen alcohol wil drinken, dan is alcohol heel makkelijk te verkrijgen. Namelijk bij de groenteboer om de hoek kan je alcohol krijgen. Drugs zijn ook makkelijk te verkrijgen. Iedere wijk kent zijn eigen dealer. Ook als het gaat om prostitutie, makkelijk te verkrijgen. Iedere stad kent haar eigen roze buurt. En ga zo maar door. Dus de verset, verdorvenheid van alle kanten. En daarom is het belang nog groter als het gaat om het opvoeden van onze kinderen. Daarom moeten wij nog meer inspanning leveren. Om ze te behoeden voor deze zaken beste mensen. En dat kan maar op één manier. Door ze op te voeden volgens de richtlijnen van de islam. Ik heb gezegd in het Arabisch. De islam, oftewel de richtlijnen van de islam, zijn een soort fort. Die bescherming biedt tegen al die slechte invloeden. Tegen al die verdorvenheden die op deze kinderen afkomen. En als ik het heb over het opvoeden van onze kinderen. De opvoeding van onze kinderen begint veel eerder dan de geboorte van onze kinderen. Want veel mensen die denken van als we het hebben over de opvoeding van onze kinderen. Dat begint pas als wij kinderen krijgen. Dan pas ga ik me zorgen erover maken. Nee, de opvoeding van onze kinderen begint veel eerder. Wanneer? Namelijk op het moment dat jij de keuze maakt om te gaan trouwen. Het opvoeden van onze kinderen staat en valt met het maken van de juiste keuze, met het kiezen voor de juiste vrouw, met het kiezen voor de juiste man. En daarom zegt de Profeet, sallallahu alaihi wasallam: als iemand jullie benadert, zegt hij, met goed gedrag en goed geloof, huw hem dan. Geef hem jullie dochters, zegt de Profeet, sallallahu alaihi wasallam. Twee zaken: goed gedrag Goed geloof, zegt de profeet. Dus het zit hem niet alleen maar in een mooie uiterlijk. Het zit hem niet alleen maar in de verschijning. Het zit hem niet alleen maar in zijn blauwe ogen. Of haar stijle haar, nee. Het zit hem in zijn en haar mate van iman, van geloof. En zijn en haar goede gedrag. Daar draait het om, zegt de profeet. Hij zegt ook tegen de man... Kies voor de vrouw met geloof. Dan zul je succesvol zijn. In het wereldse leven en in het hiernaam. Dus het opvoeden van onze kinderen begint met het kiezen van je echtgenoot. Met het kiezen van je echtgenote. Als je een vrouw trouwt die niet, die niet bidt. Die geen hijab draagt. Hoe kan jij dan in de toekomst je dochter wijsmaken dat ze moet bidden. Dat ze een hijab moet dragen. En hetzelfde geldt voor de vader natuurlijk. Als de man niet bereid is om te bidden. Als de man de vader niet van kent van de islam. Hoe kan je dan je kinderen wijs maken dat de islam het enige geloof is dat telt. En daarom zoals ik zeg, het opvoeden van je kinderen begint veel eerder. En daarna als de kinderen komen, dan begint natuurlijk het proces van opvoeden werkelijk. En gelukkig, God zij dank. God zij dank. Allah subhanahu wa ta'ala brengt iedereen ter wereld volgens de islam. Want de profeet zegt in een overlevering, kundum als je het hebt over iedere pasgeboren kind, die komt ter wereld volgens de islam, volgens de gitra zegt hij. Het zijn zijn ouders die een jood van hem maken. Het zijn zijn ouders die een christen van hem maken. Het zijn zijn ouders die een vuuraanbidder van hem maken. Maar hij komt volgens de islam ter wereld. Dus die opvoeding moet ervoor zorgen dat die fitra, dat die natuurlijke aanleg, dat die bewaard blijft. En dat hij niet verloren gaat. Dat is de rol van de opvoeding. Dat is de rol van de ouders. En daarin dien je de weg van de profeet te bewandelen. Want je moet een voorbeeld hebben. Je moet in eerste instantie een tactiek hebben. Hoe ga je dat doen? Strategie, zoals ze zeggen. En je moet een voorbeeld hebben. Strategie, alhamdulillah, is er. De islam. Richtlijnen van de islam. Het voorbeeld is er ook. Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Er is geen aspect van het leven of Mohammed heeft er aandacht aan gegeven. Dus ook wat betreft het opvoeden van de kinderen. Mohammed leert ons hoe wij moeten omgaan met de kinderen. En dat moeten wij natuurlijk proberen te vertalen naar ons gezinsleven. Een van de zaken die de profeet benadrukte als hij in aanraking kwam met kinderen, was namelijk het vergaren van kennis, religieuze kennis. Kennis van de Koran, kennis van de sunnah. En daarom zegt Ibn Abbas anhu, dat de profeet op een dag zijn hand op mijn schouder legde. En hij zei, O Allah... O Allah, geef hem kennis van het geloof. En geef hem kennis van de uitleg van de Qur'an. Dat zei de profeet. Alayhi wa. En Ibn Abbas natuurlijk die groeide uit tot een van de grootste geleerden van onze gemeenschap. Maar hij was toen de tijd een kind. En kijk de aandacht die de profeet had voor het kind. En de aandacht die de profeet had voor het belang van kennis. Wij zouden ook hetzelfde moeten doen beste mensen. Ik zie heel veel ouders die hun kinderen aansporen om het goed te doen op school. En dat is prima. Er is niks op tegen. Maar waarom zijn wij achterloos als het gaat om de kennis omtrent het geloof? Waarom zie ik de ouders hun kinderen niet aanmoedigen? Aansporen als het gaat om het leren van de Koran? Waarom niet? Dat is het boek van Allah subhanahu wa ta'ala. Waarom drijven wij onze kinderen niet richting de Koran? Waarom duwen wij onze kinderen niet richting de Koran? Leer de Koran. En als jij één leert of één leert, dan krijg je van mij dit en dit. Simuleren die kinderen. Al moet ik mijn hele vermogen weggeven. Als dat zou betekenen dat mijn kind gered wordt, dat mijn kind op de dag des oordeels tot de gelukzaligen behoort, dan geef ik mijn hele vermogen weg. Wat telt is dat mijn kind gered wordt van, jahen, van de hel. En als ik hem met mijn geld kan steunen, een duwtje kan geven in de rug... Om het boek van Allah te leren, dan doe ik dat. Om lessen bij te wonen, dan doe ik dat. Een andere zaak waar de profeet aandacht aan gaf, was namelijk het stimuleren van die kinderen om goede daden te verrichten. Dat doen wij veel te weinig. De profeet, sallallahu alayhi wa sallam, stimuleerde de kinderen om mee te vasten. Om hun huis te verrichten. Ik heb een overlevering aangehaald van Abbas, radiyallahu anhuma. Hij zegt, de profeet kan een verzameling mensen tegen. Bij een plaatsje genaamd Rauhaa. En hij, zei, en hij zei tegen die mensen, wie zijn jullie? Ze zijn, we zijn moslims. En wie bent u? Zeiden ze. Hij zei, ik ben de boodschapper van Allah. Toen hief een vrouw op dat moment een kind omhoog. Ze bracht een kind omhoog. En ze zei tegen de profeet, dit kind, als hij de hajj verricht, krijgt hij beloning? Toen zei de profeet, ja zeker, en jij krijgt ook beloning. Omdat zij natuurlijk het kind heeft begeleid. Daarbij. Zie hoe de profeet zo'n kind stimuleert. Wat zou het effect zijn van die woorden van de profeet op dat kind? Hoe zou hij zich op dat moment voelen? Hij zou zich groot voelen. Hij zou zich belangrijk voelen. En wij, wat wij vaak doen, is dat wij juist die kinderen kleineren. Dat wij een denigrerende toon slaan richting die kinderen. Ga weg. Wegwezen. Als we hem zien bidden, dan lachen we hem uit. Als wij zien dat hij in de Koran kijkt, dan lachen we hem uit. Als hij vraagt, mag ik naar de moskee mee? Dan lachen we hem uit. Terwijl de profeet juist de kinderen stimuleert om mee te gaan. En dus ook om mee te doen met het gezamenlijke gebed. En dus ook om naar de moskee te gaan. Hij bood zichzelf de ruimte om in de moskee te spelen. Alayhi wa sallam. Een prachtig overleving die ik heb aangehaald, Is een waarin staat dat de profeet op een dag het verplichte gebed aan het verrichten was. In de moskee moet je je voorstellen. En de mensen staan achter hem. En hij staat te bidden. En op een bepaald moment gaat hij naar de grond. Om Sujud te verrichten. Om te prostreneren zoals ze zeggen. En op dat moment komt Hussein zijn klein kind naar binnen. Die komt naar binnen lopen. En wat doet hij op dat moment? Hij ziet natuurlijk zijn opa in een staat van Sujud. Dus hij denkt natuurlijk aan de situatie thuis. Hij speelde vaak met zijn opa. En wat ging hij doen? Dan ging hij altijd op zijn rug zitten. Dus hij rende naar zijn opa en ging op zijn rug zitten. Terwijl zijn opa het gebed aan het leiden was. Maar de profeet sallallahu bleef in zijn staat van sujud. Totdat zijn kleinkind klaar was met spelen. En daarna kwam hij pas op van de sujud. De mensen achter hem die dachten wat is er aan de hand. Waarom blijft de profeet sallallahu zo lang in de staat van de sujud. Wat is er aan de hand. Toen hij klaar was vroegen de mensen. Ja rasulallah waarom bleef jij zo lang in je sujud. Hij zei. Dit kleinkind van mij. Die kwam op een bepaald moment en ging op mijn rug zitten. Hij wilde spelen. En ik wilde hem, wat dat betreft, niet teleurstellen. Ik wilde hem zijn gang laten gaan. Ik wilde hem laten uitspelen. Wat zouden wij doen? Wij zouden het kind bij de arm grijpen en op de grond werkelijk, op de grond gooien. En misschien krijgt de moeder ook van langs. Waarom heb jij niet opgelet op je kind? Maar kijk hier, subhanallah. Hij komt binnen, gaat op de rug van de profeet zitten... En de profeet zegt niks. Hij wil hem niet eens storen, sallallahu alayhi wa sallam. Hij wil hem laten uitspelen, sallallahu alayhi wa sallam. Kijk naar de grootheid van Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. En dat is wat wij missen vandaag de dag. Die kinderen meenemen naar de moskeeën. Ik heb het vaak gezien. Een kind komt de moskee binnen. Wat zie je eigenlijk, zeg maar, een bestuurslid doen? Of zelfs de imam soms doen. Wat zie je hem doen? Hij jaagt hem de moskee uit. Jaagje, als jij hem de moskee uitjaagt. Waar moet hij naartoe? De straat op? Als hij niet in de moskee opgroeit. Waar moet hij dan opgroeien? Nergens anders. Dit is de plek om op te groeien. Als hij hier opgroeit en hij hoort de Koran. Hij ziet het gebed. Hij ziet de mensen bidden. Hij hoort de imam tijdens de vrijdagpreek. Als hij dat ziet. Dan zal dit voor hem een gewone zaak worden in de toekomst. En dan zal het ook heel makkelijk voor hem zijn. Om de juiste weg te volgen. Als laatste heb ik ook nog eens benadrukt. Dat wij als ouders. Wij moeten bewust zijn van het belang. Van de opvoeding. Van de juiste opvoeding. En wij moeten bewust zijn van het feit dat die kinderen naar ons opkijken. Wij zijn hun voorbeeld. En daar moeten wij rekening mee houden. We moeten alleen maar dingen doen die goed zijn. Want zij proberen ons altijd te imiteren. Dat weten jullie. Alles wat de vader doet, doet het kind. Dus wij moeten we een voorbeeld geven. De juiste voorbeeld. Maar een vader die tegen zijn zoon zegt. "Jij mag niet roken jongen. Maar terwijl hij tegen hem zegt. Je mag niet roken. Houdt hij een peuk in zijn hand. Een kind zou nooit naar hem luisteren. nooit van zijn leven. Een vader die bijvoorbeeld tegen zijn zoon zegt. Die de deur heeft opengemaakt en dan staat een persoon voor de deur en die zegt van is je vader thuis? Maar als hij naar binnen loopt zegt hij, tegen zijn vader die en die staat voor de deur, die wil je spreken. Hij zegt, hij, zeg maar tegen hem dat ik er niet ben. Hoe kan zo'n kind ooit eerlijk zijn? Of wat ik ook zei, je helpt je vader met het invullen van een formulier. En dan stellen ze een aantal vragen en je kent het antwoord. maar je hoort je vader ineens hele andere antwoorden geven. Je denkt, gaat het nou wel om een vader of iemand anders? Je weet het niet meer. Dit is mijn vader toch niet? Hoe kan zo'n kind... Nog ooit leren eerlijk te zijn. Dat een, een moeder bijvoorbeeld die de straat opgaat als een barbiepop. Hoe kan zo'n moeder verwachten van haar dochter dat haar dochter in de toekomst eigenschappen kent zoals schaamtegevoel, eigenschappen zoals kuisheid, eigenschappen zoals een hijab dragen? Dan kan je het niet verwachten meer van je dochter. En daarom moet jij bewust zijn van deze zaak. Als jij kiest voor een strategie, voor een tactiek om je kinderen op te voeden. En je kiest voor de islam als strategie. Dan moet jij de eerste zijn die dat nakomt. Want je kan niet van je, van je kinderen iets verlangen wat jij zelf niet nakomt. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala tot slot. Om ons alle te leiden. En ons ook te verblijden met de leiding van onze kinderen. Ons te verblijden met de leiding van onze dochters. Ons te verblijden met de leiding van onze vrouwen. Ons te verblijden met de leiding van de hele umma, Van de hele gemeenschap. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala... Om de hele gemeenschap te beschermen tegen alle soorten verdorvenheid. Om de gemeenschap te beschermen tegen het drinken van alcohol. Tegen het stelen. Tegen het gebruiken van drugs. Tegen zinnoeren. Tegen het plegen van ontucht. Tegen riba, tegen rente, tegen alle zaken die Allah subhanahu wa ta'ala heeft verboden. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons alle uiteindelijk te doen belanden in het paradijs. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons in de gezelschap te laten zijn van onze leraar, onze voorbeeld, Mohammed sallallahu wa wasallam. wa sallam.